Welkom bij een nieuwe aflevering in de Family Service-serie Eindtijd en Profeetie. Jan van Barneveld ook, heel hartelijk welkom. Bovenaan mijn blaadje staat dit keer de titel Nooit Weer. Wat bedoel je daarmee? Dat bedoel ik na 1945. Nooit Toen meer een holocaust. Nooit meer een holocaust. En al die verschrikkelijke foto's mm -hmm. bekend werden. Ja. Toen riepen ze overal in de kerken Nooit Weer. Ja. Alle politici riepen nooit weer. Mm -hmm. En wat zien we nu? Nu is het antisemitisme in de hele wereld nog erger dan in de der dertiger jaren in Duitsland en in Europa. Mm. Wat gaat er nu gebeuren? En dan gaan we eens na wat er in de Bijbel over staat en kijken of de positieve of de Bijbel zelf ook zegt nooit weer. Ja. En dat is. Zo'n ontzettend gevoelig onderwerp uh, voor het Joodse volk. Ja, zeker. Als je de Stichting Amga ken je misschien. Nee. Dat is een Joodse stichting die zorgt voor de overlevenden van de Holocaust mm -hmm. en ook in, in de tweede, tweede nageslacht. Dat werkt zo dat zijn mensen zo ongelooflijk kapot gemaakt. Ja. En dat is verschrikkelijk. Ja. Dus daar moeten we toch heel veel. Nou ja, we zijn. kennen natuurlijk alle, alle trauma-verhalen van. Uh, de generaties ja. uit de holocaust, maar ook de vervolggeneraties daaronder uh, ja, daarna ja. gekomen, Zeker. Het, uh, niet, maar zeg ook maar... voor de mensen die uh, in, in, in Nederland onder andere achterbleven. Ja. He, die uh, van schuilplaats naar schuilplaats vluchten, net mm. op het nippertje ontsnapten. Ja. Het is, zijn zulke verschrikkingen. We ja. moeten toch even kijken en kijken wat de rol is van, van ons als christenen in deze zaak. Mm -hmm. Ja, wat we, niet onze schuld vraagt, daar is genoeg over geschreven. Ja. Ja, een boek, de, de God van Israël, na de holocaust en dergelijke, er zijn veel van die boeken daarover. Ja. Maar we gaan gewoon kijken, wat zegt de Bijbel? Zegt de Bijbel ook nooit weer. Ja, of staan er nog dingen uh, te wachten die uh, Israël gaan overkomen? Mm -hmm. We hebben een vorige aflevering het ook al enigszins over gehad. Ja. Maar gaan we er nu wat dieper op in. We gaan kijken naar de profeet Amos. Vooral is die erg actueel, omdat die ook in het Nieuwe Testament aangehaald wordt. Ja, Door uh, de apostel Jacobus, die mm -hmm. toen het hoofd van de eerste gemeente was. Uh, die haalt dan, uh, aan het eind van de eerste gemeentevergadering, haalt die die tekst uit Amos aan. Aha. Lees lezen Amos 9, en dan uh, vers 11 en vers 15 of 16. Uh, daar gaan we. De, in die tijd tijd van het herstel van Israël, zal ik de vervallen hut van David weer oprichten. Ja. Wat is de hut van David? Dat is uh, het rijk wat David gesticht heeft. Mm. Ja, dus, en, en die is vervallen. Die is al meer dan 2000 jaar vervallen. 2500 ja, jaar al. En een aflevering over koning David uh, gehad. We hebben we daar over gehad. Ja, ja. Dus die, wordt, die wordt in deze tijd, wordt weer opgebouwd. Ja. Een sleuteljaar is natuurlijk uh, 1948. Precies. De stichting van de moderne staat Israël. Dat ja. is de hut van David. En dan lezen we verder: wat gaat er dan gebeuren in uh, vers 14? Ik ga een keer brengen in het lot van mijn volk weer Israël, de Balkenschap dus. Verwoeste steden zullen ze herbouwen, dat doen ze momenteel. Wijngaarden zullen ze planten en de wijn ervan drinken. Ja. De settlers in. Uh, de gebied van uh, waar uh, een Palestijnse staat moet komen, in Samaria zeggen wij dan. Ja. Ja, die zeggen, ze zullen de wijn ervan drinken, dus we krijgen ons toch lekker niet weg. Ja, precies. Zo op de wisten op staat hier: ja. boomgaarden zullen zij aanleggen en de vruchten van eten. En nu komt de tekst waar het even, deze uitzending om gaat. Dan zal ik hen planten in hun grond. ...en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die ik hun gegeven heb, zegt de Heer. Dus na 2000 jaar... Zegt de Heer, nooit weer. Zegt de Heer, nooit weer. En ja, zegt de Heer, nooit weer. En dat krijgen we ook, dat hebben we al gehad, deze tekst, maar die krijgen we toch nog maar een keer. En omdat die zo belangrijk is, in Jeremia 30 vers 11. Nee, een andere tekst, Jeremia 46. Helemaal achter in Jeremia. Kijk, wat kun je daar dan nog vinden? In Jeremia 46, vers 27 en 28. Vrees dan niet, mijn kerecht Jacob. Wees niet verschrikt, o Israël, want zie, ik verlos u uit verre streken. Dat ja. gebeurt nu. Dat is die Bijbel toch actueel. Ja. Dat ja. is zo ongelooflijk mooi. Ja. Um, uw nakomelingen uit het land van hun gevangenschap. Jacob zal terugkeren en rustig en veilig zijn... ...door niemand opgeschrikt. Weer dat nooit weer. Ja. Vrees niet, mijn knecht Jacob luidt het woord als Heerde, want eh, ik ben met u. Ik zal met alle volken waaronder ik u verstrooid heb voor goed afrekenen. Wee u Nederland, wee u Europa, wee u. Maar met u zal ik niet voor goed afrekenen, doch ik zal naar recht u tuchtigen... ...al zal ik u zeker niet vrij uit laten gaan. Dus ja, daar zitten we weer in dat dilemma. Hè? Ja, Nooit weer. Ja. En niet vrijuit laten tuchtigen. gaan. Ja. En uh, hoe, hoe zit dat en hoe verhoudt zich tot elkaar? Ja. We gaan nog even één tekst bekijken uh, in Zacharia 14 bijvoorbeeld. Mm -hmm. Zacharia 14. Uh, en dat is het hoofdstuk van de terugkeer van de Heer Jezus op de olijfberg. Weet je misschien. Ja. En dan zien we ook dingen die, die, die wel erg moeilijk zijn. Zacharia 14, daar staat. Dan zal ik alle volken, vers 1 zal ik maar nemen. Er komt een dag voor de Heer waarop de buit op u behaald binnen uw muren verdeeld zal worden. Dus er wordt nog buiten op Israël gehaald. Israël zal beroofd worden. Dan zal ik alle volken tegen Jeruzalem ter strijde trekken. En dan komt, dat is angst zeggen, de stad zal ingenomen worden, de huizen geplunderd, vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap. Maar de rest van het volk in die stad zal niet uitgeroeid worden. En dit is nog, heeft nog niet plaatsgevonden? Nee, nee natuurlijk niet, want wat gebeurt er dan? Let maar op. Dan zal de Heer uittrekken om tegen die volk te strijden. Ja, precies. En dan zien we dat zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Een laatste aanval van de volken ja. en gelukkig, die andere helft in de stad zal niet uitgeroeid worden. En, en als dan die Israëlieten in ballingschap getrokken worden, als ze dan onderweg zijn naar de ballingschap, dan komt als één een flits een, een, een, een, een zware bazuinsalschaller, en dan komt de voeten van de Heer Jezus, zullen staan op de Olijfberg. Ja. En zal die, naar alle waarschijnlijkheid, de rest van zijn volk, ook wel weer uh, redden daar, die al naar ballingschap zijn. Dan zal de, de Heer God optreden voor zijn volk, maar... Ja, dus wel... in, die, in die tijd moet je niet in Jeruzalem zijn. Wat? In die tijd moet je dus niet in Jeruzalem zijn. Uiteindelijk zullen ze toch gered worden. Ja, ah, maar de, het is... er wordt wel geplunderd. En de vrouwen, vrouwen worden geschonden, staat hier? Ja, dat is wel leuk, nee. Nee? Nee, dat is niet leuk. Dat kennen we van Isis natuurlijk, wat daar gebeurt allemaal. Maar ja, ja dan... Uh, maar, maar er staat ook ergens een tekst in de Bijbel dat op de berg Sion zal ontkoming zijn. En de berg Sion ligt natuurlijk ook in Jeruzalem. Ook dat is... Hoe zit dat dan? Dat, dat staat in Obadja, ja, ja. En de ja. Berg, op de berg zal ontkoming zijn. Ja. Nou ja, die ontkoming die komt dus dan ook, maar ja. Misschien moet je dan zeg maar op Weet de berg gaan wachten. hier speelt natuurlijk ook, wat ik net zei, uh, onze houding en onze gebeden spelen daar een enorme rol. Ja. De heer die geeft hier geen, geen, geen aantallen. En er zijn nog meer van dergelijke voorbeelden, uh, dat deze bijvoorbeeld in, in openbaring. Mm -hmm. In de tijd van de Antichrist, in openbaring 13. En dan uh, zien we daar in Jeruzalem. En uh, daar zien we dat het beest is daar bezig. En wat gebeurt er? En hem werd gegeven in vers 7 tegen de heilige oorlog te voeren en hen te overwinnen. Ja. Dus Jeruzalem... Dat zien we ook in openbaring 11, in Jeruzalem, zal dan bezet zijn. Ja. Uh, dat zien we. Uh, die engel werd een riet gegeven en een staf, gelijk met de woorden, meet de tempel van God. Het altaar en hen die daarin bidden. Aanbidden. Maar, wat, maar is... hoe ruim je dat met een uh, nooit weer? Uh, ben ik nou te snel? Ik, uh, ik... Ik, ik, ik, ik maak het even af en dan ga ik aan het eind gaan rijmen. Vind je is dat goed. goed? Heel goed. <laughs> ja. Nou, eerst maar even kijken aan dit verhaal. Uh, maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten er en meet die niet, want hij is aan de heidenen gegeven. Dus daar kunnen de, de moslims kunnen daar misschien een heiligdom gezet hebben. Mm -hmm. Of weet ik van wat maar uh, Ja, de Antichrist zou zich toch ook gaan zetten in de en tempel? de Antichrist ook, dat komt straks nog wel. Ja. Uh, en zij zullen de heilige stad vertrappen, 42 maanden lang. Ja. We hebben al eerder over gehad, over zijn. die 3,5 jaar, 42, 3,5 keer 12 is dus uh, is 42. Ja. Dat, team, dat gaat hier dus ook gebeuren. En dat zijn er, erge dingen daar in, in, in die eindtijd. En nou kom ik, en ook Daniel spreekt daar drie keer over. Daniel 7, dat moeten we toch nog even zien, want we moeten toch de schrift heel eerlijk laten spreken. Daniel 7. Daniel 7. En dan vers 22. Daniel 7, vers 22. En hij voerde strijd tegen de heiligen. En in Daniel, worden de, het Joodse volk, Israël... Worden altijd het volk van de heilige van de Allerhoogste genoemd. Ja. Nee, dus in het Nieuwe Testament komt het ook, als het over de heilige gaat, gaat het vaak over Israël. Aha. Nou, eh, ik zag dat die horen, dat is de antichrist, symbolisch, ja. de strijd voerde tegen de heilige en hen overmocht. En eh, verder, hij zal in vers 25, hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en de Heilige ter gronde richten. Maar dat zal maar kort duren, want totdat eh, het volk van de Heilige het Koninkrijk gegeven zal worden. Dat staat dus in vers 27. Ja. Dus nu kom je weer aan de vraag, het zijn nare dingen. Maar dan krijgen we nog de andere kant van de Bijbel, moet ik nog even geven. En dan staat dat nooit weer weer. En dan ja. Moeten we weer tot het evenwicht komen? Okay. Duidelijk? Ja, Je ja. Ja, moet altijd even geduld hebben met mij. Want, ja. Ja, dat geeft niet. Uh, zeg je? We komen er. Ja, we komen er wel. zei 51, 51, vers 17. zei 51, vers 17. Nou, dat is een, een hele mooie tekst. Dat is die, die tekst die gaat over die drinkbeken. Waar we de, de vorige uitzending over gehad hebben. zei ja. 41, vers 51. Vers 17. Ontwaak, ontwaak, sta op Jeruzalem. Het gaat over die tijd hè, dat ze opstaan. Dus er gaat toch wat gebeuren. Mm -hmm. Gij die uit de hand van de Heer de beker van zijn grimmigheid hebt gedronken en de kelk van bedwelming hebt leeggedronken. En dan gaan we uh, snel verder naar vers 22. Zie, ik neem. Tweede deel, 22b. Ik neem uit uw hand de beker der bedwelming. De kelk van mijn grimmigheid zult gij niet langer drinken. En ik geef u die in de hand van hen die u verdrukken. De kelk van mijn grimmigheid. En dat leg ik, en ik denk een heleboel met mij, uit als de Holocaust. Hmm. Dat was het ergste wat een land en een volk kan overkomen. Maar nou, betekent dan dat de holocaust die over Israël is nu over de heidenen komt? Dit komt. Ja, je, je, je ziet, ik, ik, ik, ja. ik ben nee, maar, hier ook bewogen bij. Ja, nee, maar, hij, hij komt in elk geval al over Syrië. Ja. Begrijp wat ik bedoel? Ja. Nee, maar goed, eerst de Jood, uh, ja. dan de Griek. Ja, ja. ja. Ook, ja. Dat, dat, dat, principe, dat, dat zien we hier ook, waar we tevoren over hebben. Dat in zie je dus hier ook Ja, weer. maar ik. ik, ik, ik nou ja, ik, ja. Ik, ik, ik neem dat straks even met je mee, met je ja. mee want ik heb nog één tekst okay. over dat Nooit Weer. Jezaja 54 is dat, vers 7. Isaiah 54, vers 7. Oh, ik... Ik het een beetje. Ja, vers 7. In een kort ogenblik heb ik u verlaten. Dat is het ergste wat een mens kan overkomen. Ja. Heer, verberg uw aangezicht niet voor mij. Smeken de Psalmen zo vaak. Precies. Heren, waarom hebt gij mij verlaten? Dat was het ergste wat de Heer Jezus kon overkomen. Ja. Niet al die woorden, mijn God, mijn God. Hij, niet, God. hij zei niet eens: mijn vader. Nee. Ja. Dus waarom hebt gij mij verlaten? Mm -hmm. Verre zijnde van mijn verlossing. Ja. Dus, nou, dat, dat, dat was het verlaten van God. Dat is zo verschrikkelijk erg. Nou, een kort ogenblik heb ik u verlaten. ...maar met groot erbarmen zal ik, mij, zal ik u tot mij nemen." En dan gaat hij nog verder. "...in een uitstorting van toren," dat was de holocaust, mm -hmm. "...heb ik mijn aangezicht één ogenblik voor u verborgen." En dan gaat hij verder. "...maar met eeuwige goede tierenheid ontferm ik mij over u, zegt uw verlosser de Heer. Dat is dus de andere kant, van de, dat ja. is het nooit, de nooit-weerkant. Ja. En de andere kant heb je ook en je hebt nog één andere zaak die ik dan bespreken zal en dan komen we erop terug. Ik moet okay. even de tijd in de gaten houden, maar dat is die, ik zou bijna zeggen, die, ja, ik mag het niet van het woord zeggen, maar die beruchte tekst die door veel mensen berucht gemaakt wordt uit Zachariah 13, vers 9. Dat noem ik wel eens de tweederde tekst. In het hele land... Vers 8, in het hele land luidt het woord van de Heer, zullen twee derde uitgeroeid worden en de geest geven, maar één derde zal daarin overblijven. Dat is nogal wat. Zeg je? Dat is nogal wat. Ja, het eerste wat ik zeggen wil, is dat als land in het Oude Testament staat, staat er erets. Ja. En erets kan ook wereld beginnen, betekenen. Mm -hmm. Dus nou zeggen veel mensen, in de hele wereld, vertalen ze, zal twee derde omkomen. Nou, dat is eigenlijk al gebeurd toen de Romeinen uh, Jeruzalem verwoesten. Mm -hmm. Ongelooflijk veel uh, Joden zijn, alle Joden die ze tegenkwamen in, in, in het land, die werden uitgeroeid. Ja. Dus die zeggen, als God, zeg ik dan, genadig is over Israël en als hij echt bezig is aan zijn herstelplan, dan laat hij dat niet vernietigd door twee derde. en laat hij, dan zegt hij tegen de, de hemelse en de wereldse legermachten, kom, kom, het is al gebeurd. En dat was één ogenblik van toon. Ja. In de Holocaust is ook uh, het grootste deel van de Europese Joden omgekomen. Mm -hmm. Dus velen zijn van mening dat dit al gebeurd is. Ja. Te meer omdat dat staat, uh, Ten te midden, <coughs> te midden van een paar hoofdstukken die gaan over de bevrijding van Israël. Hm? In uh, hoofdstuk 12 dan zien we hoe het teken van de Zoon des Mensen aan de hemel verschijnt. Dat is de wonden van de Heer Jezus aan zijn voeten. Ja. En dat het hele volk dan tot geloof komt. In hoofdstuk 13... Nou ja, het staat ook in uh, hoofdstuk 7 staan natuurlijk ook sla die herders zodat de schapen verstrooid worden. Uh, die verstrooiing heeft plaatsgevonden. Ja, ja, ja. ja. En, uh, en dan in hoofdstuk 13 staat hoe het hele volk gereinigd gaat worden en de stad uh, gereinigd wordt. Dus dat is, dat is moeilijk. Maar wel die andere teksten die ik noemde, waar dus een staartje van gods tuchtiging nog over is, komt. Ja. En nu de kinderen gods, wij die in de naam van de Heer Jezus vrij toegang hebben tot de troon. Wij pleiten voor het volk is zelf. Mm -hmm. Heer, denk aan uw toren in ontvermen. Ja. Heer, bescherm uw volk toch. Heer, verlos uw volk toch. En als we onze taak doen, en we zullen daar nog meer over spreken. Als we gaan spreken over de wachters op de muren van Jeruzalem. Als wij onze taak doen als, als gemeente van de Heer. En de Heer blijven aanroepen, want de Heer gebruikt altijd mensen. Dan kan de Heer deze tijd ook, ook verkorten. Weet Dat je Gebeden van mensen werken zoveel uit. Ik vertel je het verhaal van de profeet Amos. En de profeet Amos die, die, die, die zag hoe de heer in een visioen zag, die hoe de heer springhaan aan het vormen was. Hij was al bezig, die springhaan, die vladder al op. Ja, precies. En hij, ja, lees maar een keertje na in Amos 7. Uh -huh. En hij zegt... Heren, doe het niet. Denk aan Jaak, hij is immers klein. En het berouwde de Heer en de visioen ging niet door. Denk aan een tweede visioen wat kwam, en dat was een, een, een ongelooflijk vuur wat over Israël ging. En hij zegt, heren, doe het niet. Denk aan Jacob, een heel eenvoudig gebed. Je hoeft niet zo ingewikkeld te bedden. Nee, dat, de, de, de heer die begrijpt het toch wel. Ja, precies. Maar, en hij deed het niet. Toen kwam er weer een oordeel over Israël een derde visioen. En er staat er ineens tussen de tekst, zonder enig verband, Zwij, eh, zwijg. En toen ging het wel door. Dat was het oordeel van de ballingschap. Ja. Dat, is, dat, dat, dat, dat bidden, dat roepen naar de Heer en tegelijk luisteren, dat, dat brengt je zo dicht bij, bij het heiligdom. Mm -hmm. en, en, en dat is de weg die de Heer Jezus voor ons bereid heeft. Hij is de weg en hij brengt ons voor de troon van God. Nog ja, het, is een ook, het is ook een voorrecht. Hè? Het is een machtig genade, is het. Ja. maar die genade die moeten we goed gebruiken. Ja. Die gebruiken we om, om het volk Israël tot steun te zijn. Ja, maar het, het grote risico is dat we altijd worden afgeleid door alles wat op ons heen is. En dat we ja, nooit, daar moet je mee ophouden. nooit aan toekomen om, zeg maar, naar die troonzaal te gaan, als ik het ja, zo Ja, maar we zo zijn ook zeggen. te veel afgeleid door onze eigen probleempjes ja. en enzovoort. Ja. Nee, Mozes. De Heer die zegt, tijdens het, na het Gouden Kalf, ik, ik ben het zat, Mozes ga weg. Ja. Ik ga het hele volk vernietigen, ik maak jou wat tot een groot volk. En Mozes zegt, heer, eerbiedig hoor, dat, dat kunt niet u maken. niet maken. <laughs> Precies. Dat is het. Ja. Waarom dan, zegt de Heer? Hij zegt, wat zullen de Egyptenaren zeggen? U hebt uw naam aan dat volk gebonden. Heer, u hebt uw naam aan dat volk gebonden. Ja. Want u zegt toch in de schrift, ik ben de god van Abraham, de god van Isaac, de god van Jacob, de god van Israël. zo ben ik van eeuwigheid tot eeuwigheid. Zo is de Heer. Heer, u kunt het niet maken dat er weer een holocaust komt. Ja. U houdt het tegen, heer. We schreeuwen daarom. Ja. En dan krijgen we dan... Uh, nog één voorbeeld, dat is dit, dat prachtige voorbeeld van de profeet Joël. En Joël die voorziet een verschrikkelijke oorlog. En, en, en, en, en die bid daarvoor, ik zal het toch maar even opslaan, want dat is ook wel een heel mooi stuk. Joël, even zien. Joël 3, dat is... Even kijken... Uh, Joel 3. Ja, vers 1. daar staat de, de, een, een oorlog. Menigte, menigte. In het dal van de beslissing. En er komt uh, vreselijke uh, En dan bidt Joël. Na die vreselijke aanval uit Joel 2. Nou, die vreselijke aanval bidt Joël in vers 2, vers 17. Spaar, heren uw volk. Geef uw erfdeel niet prijs aan de smaad. Dat zien we daar in de eindtijd ook. Spaar, heren uw volk. Dat dat is een voorbeeldgebed. Joël die laat ons zien hoe we bidden moeten. Ge Zodat de heidenen met hen zouden spotten. Waar zou men, waarom zou men onder de volken zeggen waar is hun God? Ja. Uw naam is eraan verbonden, Heer. Ja. U kunt niet anders dan hen redden, Here. En zo bidden wij. En, en dan weten we nog een laatste zaak van, van, van de van De heer Jezus zegt midden in de eindtijd dat de tijd verkort kan worden. Ja. Matthäus 24, vers eh, 22 is dat, Matthäus 24. Dan zitten we midden in die, die, die, die, die, die grote verdrukking die komt. Nee. En dan zegt de Heer, die tijd die zal nee. zo verschrikkelijk zijn en zo rampzalig, dat als de tijd niet verkort zou worden, dan eh, zal, geen vlees behouden. zal geen ziel behouden worden. Nee. Want er zal dan een grote verdrukking zijn in vers 21. Zoals er nooit geweest is van het begin der wereld tot nu toe, dat ja. is die verdrukking van, van de holocaust. Dat is de eerste jood en die komt over de wereld. Mm -hmm. dus verschrikkelijk is dat, oh God wees onze kinderen genadig. Eh, tot nu toe. En als er nooit meer wezen zou, indien die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden. En dat is dus dat. En ter wille van de uitverkorenen, ter wille van Gods eigen volk. Zullen deze dagen zullen worden ingekort? Als wij bidden. Ja. Voor alle gebeden en alle beloften van God moet gebeden worden. Want de Heer die wil gebeden worden. En daar zijn wij En dan voor. krijg je ook inzicht, hè? want direct uh, volgend op dat wat je net las, staat. Uh, want er zullen valse Christenen en valse profeten opstaan. Ja, ja, ja, en ze ja. zullen grote tekenen en wonderen doen. Uh, dus het, uh, het is niet alleen maar het bidden wat je dan doet, maar het is ook het verkrijgen van inzicht van de Heilige Geest. Uh, ...in de tijd, waar in de je tijd waarin je leeft. En, uh, ja, ja, ja, van wat is van God en wat is niet van God? Wat, want de duivel komt als de engel licht. Dus lichts. En dat hoort er ook bij, ja. ja. Dat is goed. Het is allemaal zo gevoelig is het in deze tijd. Dus we krijgen twee dingen. De kerntekst was Amos natuurlijk. Ja. En die zegt ook, nooit, zegt ook duidelijk nooit weer. En, en, en die isaia teksten die beker der gramschap die weggenomen wordt van Israël en die, die grimmigheid. En aan de andere kant, die tekst uit Jeremia, dat God met alle volken af zal rekenen en uh, met u niet, maar ik zal u nog met recht tuchtigen. Ja. En hoe dat dan gaat, dat hangt van onze gebeden af. Hm. Dan laten we er klaar voor zijn. Daar hebben wij invloed op. Ja. Sorry. Ja, ga je gang. Uh, ja, en dat rijmen van die twee? Die lijm nooit, die er uh, uh, uh, uh, tussen zit, die die twee aan elkaar plakt, ja, dat zijn onze gebeden. Dat zijn onze gebeden. Dat zijn onze tussenkomst. En ook van Israël natuurlijk, ook de Messiaanse Joden die spelen daar een grote rol in. Ja. En, en de rabbijnen spelen daar een rol in. Want in die eindtijd, dat lezen we ook in Zachariah 12, nou goed dat je me eraan herinnert, dat lezen we dat er dan uh, uh, bitstonden zullen zijn in Jeruzalem. Ja. Nou, ja, dat, dat hebben we toch gelezen uh, bij de bij de wederkomst. Uh, ik zal over het huis van David, Zachariah 12 vers 10, en de inwoners van Jeruzalem ja. uitgieten de geest van genade en van gebeden. Ja, precies. Ja. Dus, dus, nou, dan zullen we uiteindelijk uh, zelfs de Messiaanse joden en de orthodoxe joden samen bidden, en zelfs de liberale joden en de zogenaamde, laat ik zeggen, uh, ongelovige joden, Zullen op hun knieën gaan. Want de nood zal zo verschrikkelijk hoog zijn. En zullen ze ja. bidden. Het zal iedereen terugbrengen naar de God van Israël. En dan zal ook nog meer gebeuren. Want dan uh, uh, zullen ze mij zien die zij al schoud hebben. De wond in zijn hand en zijn ja. voet. zullen erover wenen. Maar de hele wereld zal zien. Want de openbaring zegt daarvan. Elk oog zal hem zien. Ja. Dus dan zullen ze net als in deze tijd. De heren allerlei problemen over de Europese Unie en over Amerika en weet ik veel wat ben, dan kunnen ze Israël niet zo erg lastig vallen. Ja, klopt. en, en, en, en, en dan zal dat natuurlijk het, het grootste probleem zijn. Dat, wat moeten we daar nou mee? Ja. En, maar, maar, denk erom, lieve mensen. Daar heeft de Heer voor jullie, jullie voor geroepen. Om te bidden om voor te het bidden, volk. Om achter Israël ja. te staan. En da <coughs> daarom heeft de duivel de vervangingsleer uitgevonden. Sorry dat ik het zo hard zeg. Mm -hmm. Maar het is wel zo. Omdat je niet zo gaat dan, Omdat je denkt, is dat uh, ja. of dat, dat je zo bezig bent. Uh, nu, nu hebben wij Jezus en, en, en straks ja, dan zal God zelf wel klaarkomen. Nee, God werkt door mensen. Ja. En door u en door en mij. En daar ligt een hele mooie taak voor de gemeente. Ja, en dan komen we met het laatste hoofdstuk, de was, laatste uitzending. Het was geen makkelijke aflevering, Jan. Het is een, uh, het is een moeilijk thema. Maar Natuurlijk. ik wil je heel hartelijk danken voor jouw inzichten tot uh, nu toe. We gaan de volgende aflevering gewoon verder met deze serie. Maar voor nu heel hartelijk dank. Ja, het lijm tussen nooit weer en uh, al die ellende die er nog moet komen, dat bent u en ik. Wij kunnen bidden voor het Joodse volk. Wij kunnen bidden voor Israël. Wij kunnen achter Israël gaan staan in het gebed en God herinneren aan het feit dat hij beloofd heeft dat hij... Zijn volk tegemoet zou komen, ook in die moeilijke tijden. Dus bid met ons mee voor vrede van de Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende aflevering. Weet je, in Psalm 100, het laatste vers lezen we: Loof de Heer, want hij is goed. Zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid en zijn trouw is tot in verre geslachten. Dat is een proclamatie, die zou je eigenlijk elke dag moeten zeggen. God verandert niet. We hebben in de vorige uitzendingen dat benadrukt. God verandert niet. Hij is een zegenende God. Hoe dat ook.